Wij beginnen de les 124 van zorgen. pagina 1, 70, de rechterkolom en wij zijn gebleven bij de regel 35. Maar ik ga even naar, naar boven, even ietsje hoger, naar de regel 25. Daar staat eigenlijk de, de profetie, de allerlaatste, de allerbelangrijkste, de laatste profetie wat zal zijn aan het einde van alle correcties. Dus de marticum. Daarom is het nog een keer goed dat toch door te nemen, want... wat hij ons had verteld aan het einde van de vorige les daar zitten nog hele vraagtekens en natuurlijk is het zo dat hoe dieper we gaan hoe verder we komen uh, bij het doel van de schepping, bij de uiteindelijke correctie hoe vager wordt het voor ons omdat er meer en meer variabelen blijven voor ons gevoel uh, over en daarom uh, is het zo omhuld door allerlei wateren en de aangestelden over de wateren, et cetera, et cetera, terwijl kabbalistisch gezien alles wordt het stap voor stap helderder en duidelijker. Alleen niet proberen, niet willen dat alleen met je hoofd begrepen, want dat lukt niet. Heelig. kijk nou goed in dat siloud zelf ja alles komt van het siloud maar binnen de siloud zelf kijk nou goed naar de siloud binnen de siloud is verborgen achter al die kilim van de siloud wie is verborgen wie is verborgen wie blijft altijd verborgen nu sof, natuurlijk sof is altijd verborgen dus dan moeten wij weten dat alles wat wij begrijpen, alles wat wij leren te begrijpen. Wij leren begrijpen alleen datgene. Wij kunnen alleen iets begrijpen van datgene wat bekleed is. Ja, wat bekleed is. Ja, wat kilim. De kilim. En wat een beetje wat, wat uh, bedekt is. Dat kunnen we een beetje begrijpen. Maar wat binnen is. Eens of, Alleen sch schijnt aan ons. Maar daar hebben we niet altijd toegang. Eigenlijk, eh? dat is. Dus altijd goed weten. Dat altijd We hebben aan de ene kant weten, aan de andere kant niets weten. En dat is een hele goede houding. Eh? Uh, ik had net, misschien een paar uur, twee uurtjes geleden, belde mij iemand uit, uit Jeruzalem. Een man. Die 40 jaar al Kabbalah doet. Hij kent alle scholen in Israël. Natuurlijk de beste scholen zijn in Israël natuurlijk. De beste scholen in de Kabbalah zijn in Israël. Maar hij 40 jaar, ja, jaar doet die. En kent al die scholen daar. Dus ik ken ook nog een paar andere. Dus maar hij noemde me die scholen et cetera. En uh, 40 jaar dus echt 40 jaar flink kent hij dat. Hij ja, leerde Kabbala. Terwijl ik leer alleen maar zeven jaar. Dus het doet er niet toe wat, wat, hoe, hoeveel jaren jij doet. Belangrijk is hoe jij het doet. Eigenlijk, ja, dat uh, telt niet de jaren die dat zijn. En uh, hij kwam op onze site terecht. Hij zei, en hij kwam op de Engelse site. En, nee, Hebreeuwse site hebben we erg weinig nog. En hij kwam net op de Engelse site en daar heeft hij aangetroffen naar ons, ons laatste boek. Dat, uh, Kabbalah for the Complete Life Management. En Hij was erg verbaasd, dat boek. 40 jaar Kabbalah doet hij, hè? De Joseph, deze man. En hij was verbaasd. Hij zegt: ik weet alle de boeken die er zijn. Want hij is een goede, goede kop. Ik voelde, ik voelde wel direct dat hij echt veel flink weet, intelligent. Hij zegt, alle boeken die ik wel weet, wat ik allemaal gezien had, op moderne boeken, die over de Kabbalah, wat in de handel is. En dat is iets speciaals, zegt hij, dat is heel anders dan dat. Alles, alles van grote kennis spreekt. En hier is het, ik weet niet wat het is, maar dat is, is wel iets speciaals. Van alle boeken die er zijn. <laughs> Gek is dat. En hij... Zo so, had uh, hij me ik zeg, waar kan ik dat boek kopen? Ik zeg, het, het is niet, ik kan gewoon downloaden, maar het is niet, wij, wij, wij hebben geen boek. In dat is wel eventjes begin. En daarna begon je mij vragen stellen over die scholen. En ik zeg, uh, welke scholen goed zijn of welke, zeg ik zo, so, je weet het zelf. Ik zeg, je zit al veertig jaar leren kaballen. maar ik had hem direct toen to, to gezegd, uh, maar jij kan met ons in het Engels doen. Dus hij had met mij Engels gesproken. Bij Brouwer een beetje Engels. Hij zei: Jij kan dan met ons leren een nieuwe in het Engels. En dat zal hij echte kabalen geven. We hebben een beetje gesproken, misschien tien minuten. En hij wil vragen en vragen en vragen. En ik had hem direct gezegd: niet kwalijk, Ik ben niet uh, iemand die iemand op de einde trapt, zo gauw. Maar ik had hem direct gezegd van, jouw probleem is, jouw kopie. Vijf minuutjes had ik hem gesproken. Hij bekam direct al aangegeven, zijn probleem. Maar ik heb ook gezegd, en dat probleem kan voor jou een pluspunt worden. Hij zegt, hoe? Maar ik zeg, als je het opgeeft. Je hoofd is jouw probleem, jij moet het opgeven. Je moet Abs Jij moet, als je leert het geestelijke, moet je hoofd gewoon leggen ergens in je, ba in je badkamer of waar dan ook, verstoppen in je hoofd. Anders gaat het jou niet lukken. Hij ging op mij en hoe kan ik met jou leren? Ik zeg, doe maar een mailtje zal ik je dan antwoord geven. Zo was het een gesprek met iemand die 40 jaar zit in Jeruzalem. In Jeruzalem. Een man die echt weet van zijn moedertaal. En die op, op, opschiet met al die Arabisch daar, et cetera, et cetera. Ik zeg, en waar kan ik dan leren verder in, in, in Jeruzalem? En na, na met hem gesproken te hebben. Ik zou anders zeggen, nou ga naar Bnei Baruch. Of, iemand anders, of naar een andere, andere school. En had ik hem gezegd, nergens. Hij zegt, dankjewel. Op die manier, want ik had hem iets gezegd, ik zeg het even eenvoudig, wat hij nooit van niemand had gehoord. En weten, hij weet enorm veel, veel meer dan ik, onmetelijk meer dan ik. Daarom zeg ik jullie ook, iemand kan 40 jaar leren, nog een generatie leren het geestelijke, kom niet doorheen. Ik heb ook gezegd, alles wat je leert, helpt niet. Maar ik heb hem ook een trefwoord gezegd, wat er ontbreekt in al deze scholen die in Israël nieuw zijn. En ik vertel het ook wat aan jullie ook. Het woord is korban. betekent korban. Dat betekent, zeggen ze dat is een uh, tempelover. Dat ontbreekt. Het huh? korban betekent een tempelover dat gebracht werd in de tempel. Dat yeah? uh, betekent het, de vertaling van het woord is korban Dat betekent eh, over zoals men dat normaal in over de wereld vertaalt het in een ander taal dat niets betekent maar in het Hebreeuws betekent korban betekent toenaderen iets doen, iets geven van jezelf om toenaderen toenadering te verkrijgen met eindsof dat betekent korban ja, dat woord korban en dat, zei ik tegen hem, ontbreekt in elke school, in alle scholen, over de kabbalen uh, in Israël laat staan, buiten Israël. Eigenlijk, iedereen begrijpt wat ik bedoel? Nog een keer. Men probeert overal te leren, uh, op de eerste op de massa, gericht op de massa. Op, op de maatschappij, op groepsverbanden, et cetera. Of van de wetenschappelijke kant, van de wetenschappelijke kant. Of men wil dan, uh, hoe heet het ja kibbutz, al die uh, commune, commune vorming, waarbij zij ook dan uh, Kabbala, als het ware, via de kabbalistische denk, kabbalistische ideeën, opgebouwen zich, maar dat is allemaal massa. En ik had hem ook gezegd, dat helpt niet, mijn vriend zal hij niet helpen. Hij zei ik heb al alle boeken. Zei, wat moet je ermee doen? Zo so is het. It, is it wat. Het geestelijke dat. Men kan niet kopen. En daarom wil ik ook jullie dat. Steeds op het hart. Openen. Niet. Probeer niet met je hoofd doen. Want een sof is binnen alle. kilim Verborgen. Eindsof is niet, te, te, niet, op, te, niet te op te nemen, eigenlijk, zo so direct in jou, in onze kieling. Stap voor stap kunnen wij daar het schijnen van daarvan op ons, in ons ondervinden. Kabbala is ondervinding. Eigenlijk, niet dat jij de baas, kan, dat iemand de baas wil spreken, wil zijn. Ik wil het weten, ik wil het behapen, ik wil het beheersen, dat is het beheersen. Gaat niet. Dan direct gaat het weg. En wat, is hier, wat hier stond, wat beginnen we bij de regel 25, dat is de grootste, eigenlijk een van de grootste uh, momenten, in Zoger vinden we dat regelmatig, maar het moment wat hij beschrijft hier, is de gmartikun, ja, de uiteindelijke correctie uh, wat wij nu hier, hier leren, waarbij alle krachten, alles wat in 6000 jaar aan man opgebracht werd, wordt verbonden met elkaar, en een enorme man wordt gegeven, zodanige man, dat die de krachten zal hebben, om uh, te komen tot de ketter, ja, omhoog tot de ketter, Waarbij men het algemene, de algemene ketter van het, van die, um, bestu van het besturingssysteem, waardoor van boven uh, men zou dat licht jichida kunnen aantrekken. Alles ligt aan de mensheid en aan de mensen, niet aan het licht. Duidelijk, als wij echt samen zouden zo'n orgozer, dat geweldige orgozer zullen kunnen opbrengen, dan komt het orgozer. Dan zouden we ervaren ook zou hier ook de Mashiach komen, wat men noemt dat de bevrijder, dat licht uh, gar Garde Chaya en licht Yichida, alles zou hier ervaren worden en alle transformaties zouden hier plaatsvinden. En dat is wat hier beschreven wordt. En men begrijpt het niet, en daarom wil ik een beetje meer aandacht nu geven aan wat hier. Dus tien regeltjes terug. Gaan we tien regeltjes terug naar de regel 25? Probeer het opnemen in jezelf. Probeer nergens aan denken. Absoluut nergens aan denken. Laat, want dit is een grote profetie, wat hier staat. En de krachten die hier. Waar het, hoe, hoe dat opgebouwd is deze zoger, is. Uh, door niets kan je dat, kan men dat uh, door geen leren, kan men dat gewoon uh, halen naar zichzelf toe. Als anders dan uh, laten die gelaten en laten je zichzelf uh, uh, daardoor uh, komen tot... Komen tot de onthulling. Dat is onthulling wat wij kregen. Dat is net zoals so wat wij leren nu. Is als de het uh, geven van de Torah in de, in de, in de woestijn. Zo so, moet je ook houding hebben van dat het woord jou onthuld iets. Iets geweldigs. Let op. We zeggen sommers. Basha'ata. De iet kan schon kol ammaia. 26. Al-Ama Kadisha. En dat is wat hij zegt, de zoger. Bashata op het moment, de inkansjun, kol amaya, vanir de wanneer alle, letterlijk zo, so, wanneer uh, alle volkeren, Amaya is volkeren, zullen zich verzamelen 26. Niet tegen het volk Israël, maar al-Ama Boven, of bo, al betekent boven, op, maar ook betekent boven het hele volk. Hier staat een enorme, enorme profetie, wat niet begrepen wordt. Men denkt ook dat, men denkt dat wat denkt men zo? De traditionele mening is dat, dat de volkeren zullen zich verzamelen tegen, uh, um, dus mensen leren de Torah zoals het, geschreven staat, Eigenlijk Het is verschrikkelijk verschrikking, hoe dat de zorgers zelf zegt. Dat, men, dat men als men leert de Torah en denkt dat de Torah spreekt over gewone dingen, dat is, is absoluut uh, verschrikking. Want de Torah spreekt geen woord daarover. Dus daar staat bijvoorbeeld dat aan het einde der tijden, dat betekent bij de komen, waar we het over hebben, dat de volkeren der wereld zullen, zullen zich verzamelen en zullen omringen Jeruzalem en ze zullen proberen Jeruzalem in te nemen en men denkt dat het echt zo zal zijn dus men denkt dat het fysiek ook zo dat zijn dat is absoluut onzin dat komt alleen omdat men wil weten met, met de kopje, men geeft allerlei allerlei theologische of allerlei uh, andere verklaringen die, omdat men weet niet dat het het ook besturingssysteem. Men weet niet het doel van de schepping. En hoe werkt dat? Aan het einde der tijden betekent, aan het einde van de 6000 jaar van de correcties, eh, alle volkeren betekent eh, de Kilim, de Kabbalah, van elke mens, en natuurlijk ook in het algemeen dat zij zullen ook ik gaan aansluiten aan de kilim van het geven, dat is de kilim Israël, ja of niet? En daardoor zal dan de kracht zal, zal zijn om van dat, ver, dat, ver, dat geweldige man op te brengen tot aan de ketter. Heb je? Want alleen Israël kan dat niet doen. Waarom niet? Israël is een kilim, kilim van het geven. Dat is alleen maar ketter, chogma en bina van het geheel. Ja, of niet? Het is zes en erg hoog, het is hoofd, het hoofd van, het, van de piramide. Hoofd is geweldig, het hoofd, het is dichterbij, maar alleen drie sferot. Ja, ketter, gogma, bina in, van, het, van de algemene piramide. Dan kunnen ze alleen maar man opbrengen, geweldige man, maar alleen in drie sferot. oké. Okay. Het is niet genoeg. De volkeren der wereld betekent de Kilim, de Kabbalah, dat zijn zeven onderste sferen. Oké, okay, dat is een geweldige kracht. Maar zonder hoofd kan dat niet. Dus zij moeten zich verbinden met elkaar. Waarbij ook de volkeren der wereld in staat zullen, of gewenst, willen, zullen gaan willen en zich voorbereiden om zich te verbinden. In één geweldige man van dus dan alle tien sferot zullen dan de man uh, doen opstegen tot aan de ketter. Pas dan zal komen de kracht van de machine. Dat is wat, wat hier ook over staat. Geschreven. En hoe zullen we dat nu nog verder gaan? Kijk. We, en kijk nou naar het woord het laatste woord van de regel 25, Ammaya. Kijk nou het woord van het woord, Niet Waarom is het niet anders geschreven? Is het is een speciale manier van schrijven. Kijk naar nou het laatste woord Amaya. Ik ik, uh, daar staat het, het woord Ammaia. Zie iedereen ziet het Ammaya? Vijf letters in dat woord is. Ja, vijf letters, vijf kilim. Dat veront. dat, dat, dit, vijf kilim. Dat, de, dat betekent, Amaya betekent volkeren der wereld. Deze, Amaya. Volkeren, laten we zeggen volkeren. Bedoeling is uh, volkeren der wereld. Als je kijkt naar dat woord. Maar dat zijn is, dat is de geheime dingen die ik aan jullie vertel. Wij leren de geheime Torah niet uh, met, met handen en voeten. Uh, Kijk naar dat woord en dat veronderstelt, dat woord veronderstelt, slaat op alle volkeren der wereld, dus de zeven, sferot onderste sferot, maar in het algemeen en in het bijzonder. Ja, die zijn ook in het algemeen aanwezig bij iedereen, of uh, in het bijzonder aanwezig bij iedereen, ja, bij elke mens. Maar die zijn ook, uh, betekent ook voor volkeren der wereld, maar dan kilim de kabbalah betekent, kilim van ontvangst. Kijk naar dat woord. Als je kijkt naar dat woord, dan ein. Zie je dat? De red letter ein. Gematria. 70. Ik ga goed meedoen. Al die Gematria moet je gewoon uit je hoofd kennen. Mem. Gematria van mem is 40. 2x40. Ja, en ja, nog een keer mem. Dus 2x40 wordt het 80. Ein is 70. Wordt het 150. Jud is. Wordt het 160, ja of niet? En 11 is 161. Ja? Nou, kijk, als een mens zo leert, dan weet je wat, wat is het nou? Okay. Uh, ja, volkeren der wereld, et cetera. Goed opletten. Wat betekent 100? Wat betekent het woord volkeren der wereld die zich zullen verzamelen boven Israël? Boven Israël, betekent Naast Israël, samen met Israël, zullen ze zich verzamelen. Wat betekent dat? Israël is het waar al eerst. En nu komen de 70 volkeren. Of de, vo de volkeren van de wereld. Wat betekent dat? Wat zit daarin voor hint in dat woord volkeren? Dat vijf letters, vijf letters betekent ook uh, vijf kilien. Sla dus uh, slaat op de. Vo volledigheid... ...van die... ...vijf... Van die, ...van die volkeren der wereld... ...ook zij dan komen dan... ...tot hun uh, volledige ontwikkeling. En dat is dan... ...Gematria 161... ...wat betekent Gematria 166? Goed kijken wat ik nu probeer te zeggen. En nu ga ik... ...jullie zitten nog niet veel mensen hier... Ik ...heb ik iets hier opgetekend... Ik ...kwam bij mij direct... ...voor de les heb ik het net gedaan... Uh, Kijk nou, de naam Eki, ja, erg de naam. Eki betekent Ehe in het etab, Hebreeuws, en dat betekent in het Hebreeuws ik zal zijn. Ik zal zijn betekent volmaaktheid. Ik zal zijn, ik zal komen de de naam van, en dat is Teven's Yud K, sorry Alef, Hey, Yud en Hey. Dat is de naam Eki. Het betekent ik zal zijn. Ik zal zijn betekent de toekomstige tijd. Ja of niet? Deze naam zal dan in de toekomstige tijd. Zal worden onthuld. En dat is tevens. Dat is ook de naam van die. Uh, bina. Ja, dus de, de. Bina van de Ima. De hoge Ima. Dat is haar. Haar. Um, uh, ima. Dus haar. Um, het is ook de kwaliteit, innerlijke kracht van de ima. Bina, dus de hoge bina, dat eekje. En ook van de ketter. Van de ketter. De keter heeft ook de kracht. De ketter heeft de kracht eekje. Ekje, ketter. Dus wat betekent dat? En goed heet nu. Dat is dan ekje. En als je dat There is deze naam betekent, ik zal zijn. Zie je, dat zitten ook, ook de drie letters van de naam van de Hawaii in. Zie je dat? Maar de eerste is anders. En als je dat gevuld krijgt, gevuld betekent met de, niet alleen de skelet daarvan, ja, maar gefuld betekent dat, dat dat wanneer dus alle spheerot, onderste sferot die tot de ketter komen, dan, als je neemt dan de vulling daarvan, wat wordt het dan? Alef, als je gaat Alef vullen, dan wordt het hoe Alef wordt geschreven. Alef, het pe, ja of niet? Vo vo volledig geschreven wordt het. I iedereen heeft ook, uh, iedereen heeft ook uh, op dat kaartje, dat heb je ook uh, dat de hele naam van de letter. Nou, gaat dat al die naam van de letter nu opschrijven voor jezelf? Alef wordt geschreven, vol voluit, wordt geschreven, net zoals op je kaartje, uh, dat gematria-kaartje, schrijf je dan alef, la met p, ja, ja of niet. Dan, plus, he, de, de tweede letter van deze naam, ekje, en deze naam schrijf je ook, zoals die geschreven is, Hij, jude, met een jude geschreven, he, gevuld met een jude, he, jude. Dan jude ga je, dan jude, hoe jude wordt geschreven, jude, Waf, Dalit. En dan de laatste, hij. Moet je ook vullen. Wat wordt het, hij? Jude. Als je dat optelt bij elkaar, krijg je dan de Gematria 161. En dat is de Gematria van dat woord volkeren der wereld. Oké? Dus dat betekent: wanneer de volkeren van de wereld uh, samen met het hele volk, Israël, zullen komen tot ketter. Nou, dan, dat zit al in deze gematria, ook dat dit aanwezingen van al, wat dat betekent. Dus dat is, sluit op de volmaaktheid. Dus de volkeren der wereld, dat wordt uh, ammaya slacht, sluit op de volmaaktheid. Dus dat wanneer alle zielen klaar zullen zijn voor de gmartikon, voor de uiteindelijke ver verlossing van, van wie, wie is, wie is ons, wie is wat is het vijandsbeeld ja, dat ego natuurlijk, dat klipor, klipor, dat is dan citra agra, dat is het enige, het enige vijand gemeenschappelijke vijand van elke mens en van de hele mensheid, we hebben alleen maar één vijand ja duidelijk en wij moeten dit vijand niet, deze vijand niet uitproberen te roeien. Maar werken daaraan, want dat is ook een deel van het bestaan. Dat Wij moeten dat overwinnen. Elke mens moet overwinnen, dat, want anders zouden wij niets willen doen. Zouden we als kleine kindertjes, als diertjes willen blijven. Duidelijk. We moeten overwinnen. Zo is de mens. Zo heeft de schepper eens zo voor ons gemaakt dat wij moeten dingen moeten overwinnen niet uh, gewoon ons in waadjes te leggen. Maar we moeten dingen overwinnen. Dan zijn we de moeite waard. Dan hebben we de krachten om te zien en te beleven al het goede wat, wat aan ons is gegeven. Pas dan, niet wanneer we niet, ook in deze wereld. Ja, als iemand niet gewerkt had, wat kan die dan? Dan heeft die dan niets. Dus op, die, op dezelfde manier is het feestelijk. Let opnieuw. Oké, okay, dat was eventjes wat over dat woord... Amemaya. Dus volkeren. Stelt voor dat de volkeren der wereld. Zie daar ook, als je dat ziet aan de laatste. Uh, ziet het ook een stukje van, het, uh, van Ima. Zie dat Ima zit ook. Uh, Bina zit ook daar in het woord verwijven. Dus. Dubbele punt. 26. Naar de dubbele punt. De vorige les was, jullie hebben gezien hoe moeilijk was, hoe moeilijk ging voor de vorige, vorige les. En ik zal jullie zo laten zien, we zullen zo zien waarom het moeilijk ging. Ja, waarom ging het moeilijk, et cetera. We zullen zien straks aan de hand van, wat, van de tekeningen, et cetera, wat aan mij werd uh, op vrijdagavond. Dat is, vrijdagavond is, wanneer de Shabbat begint, dat is dan de, dan is de schina, dus de goddelijke aanwezigheid, is deze avond, vrijdagavond is, heerst uh, als het ware, komt hier dichtbij naar de mens toe. De volgende dag, de dag daarop, dus op de, op de Shabbat zelf, is de dag van de Zeeh Pin. Evet. maar Maar s'avonds vrijdagavond, en ik heb het erg veel vrijdagavond. Ik heb iets daarmee erg sterke verbondenheid, waarbij ik dan ook hier was. Het ook de afgelopen vrijdagavond. Ik leerde tot een uur of twee, zo ongeveer in die avond afgelopen vrijdag. Ik zeg alleen over niet over mijzelf, maar dat jullie zien hoe de methode, hoe dat werkt, ja, en dat waar, waarmee wij bij ons bezig houden. En toen ging ik, ging ik. Naar bed was belangrijk ook, om dingen te slapen natuurlijk. Weet en dan ging ik naar bed en dacht ik, nou, nu ga ik slapen. Maar, en toen uh, was het zo'n uur ongeveer, heb ik alles gezien. Een beeld heb ik, al die tekeningen wat ik nu opgemaakt heb. En natuurlijk wat, ook misschien met veel meer details natuurlijk dan veel andere nog dingen daarbij. De tekeningen zijn een beetje gestilleerd, maar veel meer details waren. En dan heb ik het heel beeld gezien, alles naar krachten waar het over ging in deze zoger. Niet dat ik iets van boven kreeg, gewoon aangewaaid, maar door de zoger absoluut. En toen was het iets wat ik had gezien, dat was echt, ik zou zeggen, misschien de, de, de beste, de. de ...de meest succesvolle week... ...van mijn... Uh, ...bezigheid... ...mijn bezigheid met de kabalen. Ja, duidelijk. Het is net zo een beetje... ...vergelijk was, zo had ik zo'n gedachte... ...dat... Uh, ...stel dat iemand in bingo wint... ...wint in, in één week... Uh, ...hoeveel... ...doet er niet hoeveel... ...een, een ton... ...honderdduizend... Ja? ...euro... ...zo, zo ongeveer meer kan ik niet denken, hoger, meer, meer, meer, meer denken, het geld, dat is, gewoon, ik begrijp het niet, maar 100.000 in één week, als je dat wint, in een, in een, in een, in een bingo, ja, dat is voelbaar, ja? zo ongeveer, had ik het gevoel, dat ik het, in deze wereld, stel dat je, een lotje, één lotje koop, koopt, ik weet niet wat een lotje kost, want ik heb het nooit gekocht, maar stel dat je, het een, goed, één lotje koopt, en dan heb je 100.000 euro, heb je dat zo had ik het gevoel geestelijk gezien van wat ik gekregen had op die vrijdag en deze dezelfde week uh, ergens op woensdag had ik nog een tweede de tweede geestelijke orgasme gekregen ja? moet je niet bang zijn voor dat woord omdat ik wil het pakkend zeggen die noemen dingen bij, bij, zoals dat, dat we dat gaan voelen en hij kreeg ik de, de tweede keer. De tweede golf. En dat was een geweldig. Dat zou misschien zou ook zo, een beetje, zo ongeveer 100.000 als extra. Net, op, net of je in, in één week twee lotjes heeft gekocht, apart en twee keer raak. Kan je je voorstellen. Zo'n gevoel heb ik gehad deze week. In één week nee, heb ik dingen gekregen wat wat ik wil, alles als methode wil ik aan jullie zeggen, hoe dat gaat, en dat komt niet door iets anders, dat komt onder andere door deze geweldige zoger, die ik helemaal probeerde met hart en nieren, met alles daarin te komen, herinner je nog, kwam er niet uit vorige week, en daar kwam alles, kwam alles eruit, en dat wil ik vanavond een beetje dat kwijt, dat jullie dat begrepen, wat, hoe dat werkt, Kabbalah, dat het met het hoofd niets kan je begrijpen, dat helpt niet, maar dat is dat iets is speciaals, het is niet de koop. Oké, okay. dat is even we ik verder Dus, op het hey, that is what I I show, dat is wat hij zegt, we zerst dat is wat de zoger zegt, 25 nog een keer, Bashaat, dit kan schon Maya kadisha op het uur, wanneer alle volkeren zullen zich verzamelen over het fu of red heilige folk dubbelpunt. je jela tid bagmar zeifen twintach atikun. Še aze kol a-umod haulam. Tid kabetsna bavat achten twintach ahat. Le haxnite et jisreil xas We aazid galeze neifen twintach. Še Jam, je kol, me mawe de brechit. Kijk wat die zegt ons. 26 na de dubbele punt. Ki ze je van dat zal zijn, laat in de toekomst, bij Gmarati kun in de toestand van Gmarati kun de uiteindelijke correctie. Dan is het niet persoonlijke, maar de Volledig. Dat is een dikke correctie. Zij als kolomotaulam dat dan, alleen volle der wereld. Tietka beznazul is zich verzameld. Bovat acht en een keer. Legashmid et Israel, has verscholen om et Israel, in Israel, in tijfernietigen, has verscholen God verhouden. En dat is hoe je zien wat betekent dat. We aas het gelezen en dat, dan zal dat onthuld worden. Wat? En dat zal het volgende onthuld worden. Let op. 29. Shesaro shel jam. Dat de minister aangestelde, de minister over de zee. René nog. vla kol mij mooi de breschiet zal opslorpen alle wateren van de breschiet, van de scheppingsdaad. Punt. We gaan verder dertig. We in gavoon, maia, we ja wroon, benne -givu. Sheet ja Uvne Israel, Javru, Bajabasha. Vajan gavun, Maya, en het zal droog gelegd worden. Vajavru, Benegivo, en zij zullen passeren op het droge. Weet Hamaim en de wateren zullen uh, droog worden, drog word. hij gaat het in het Hebreeuws 31. en dat is een afkorting van bnei Israel en de zonen Israels, jij Jabasha zullen passeren uh, in het droge. zullen zo nog even dat on, dichter, van, van dichtbij zo bekijken. We zeggen: 'Sod Quimaytseitecha meirets 32 Mitsrayim erenu niflaut'. En dat is het geheim van wat geschreven staat. Quimaytseitecha zoals in de dagen van jou uittrekken van het land Egypte, herets Mitsrayim 32. Erenu, niet flaut, zal ik jullie wonderen laten zien. Maar als hij het drieën Ki Lohaya ela bayam suf. Verak vierën leshato. Aval bij g'ma ratikun, jevula hama wit Aval as martun, aita, 33 rakat toen was het alleen maar het begin. Ja, bij loheja, ela bijamsu, want dat was alleen, bij dat ritzei, en vanaf nu, kijk nou wat betekent niet ritzei, ritzei heeft niets. Geeft geen kracht en zit niets daarin. Maar kijk nou wat betekent. Wat betekent ja rit zij in, in de hele getaal. Daar kan je dan. Dat geeft kracht. Jam. Soef. De. Soef, kijk maar. Jam. Kijk dat zij in het Hebreeuws. Kijk naar het woord zij in het Hebreeuws. Be betekent in. En zij, bet, en zij is. Hoe ze wordt zij geschreven? Zij. Dus zij van wateren. Is jood mem? Zij waren wat zijn jood mem. mem doet ons denken aan wat. Aan herinner je nog. Als het normaal is, het zo so, let op. Als Ihm iem is, wie is dat jood mem. nog Im. We hebben dan Ihm gehad. Ja? Van elokim im Im, van wanneer het het is. Wanneer het is, it, nice? is het jood. Nice? Is het wanneer het benaai nice? is? Is het me? Sorry. Ja, en als wanneer het Bina is, is het mi. We hebben geleerd, waarin hij nog? Mem Jut. Wanneer het Mem is, dan is het Bina. En Mem Jut is ook 50, ja of niet? Maar wanneer het komt beneden naar de, naar de Malchut, dan draait het mom, dan wordt het, en, en als het ware in het spiegelbeeld komt te staan, van de Bina komt het naar de Malchut, naar de Malchut wordt het Jam wordt het zij, ja, zij is man. zo so zie je dat, hoe dat in elkaar zit, en dat betekent jam, betekent zij, en soef, soef komt van, soef komt van, soef, van eind, einde, het daar waar einde is, Et de, de zee, de zij, maar daar waar einde is, dus, maar goed, het laatste station, het laatste station, ja, waar, waar eh, nog de klipoot zijn, etcetera, et cetera, en dat moet nog, eh, eh, eh, zeggen, gedroogd worden, uitgedroogd worden, betekent al die wateren, daar betekent in die wateren zitten ook klipoot, etcetera, cetera, et cetera. En dat moet gezuiverd worden. Maar nog meer, we zullen dat leren, uh, in, bij Arie nog veel. We raak 34 Leshato, en dat was alleen maar een momento, het momentopname, de momentopname, toen, Egypt, toen Egypte werd, uh, toen, uh, de, toen het volk Israël passierde uh, via de Jamsuf. En dat, hoe dat zit in elkaar dat, dat jamsuf, niet riet rit rit zegt zegt niets maar jamsuf, dan ziet in die woorden zit al ik kom er niet aan nu je moet verder doorgaan, gaan doorgaan. Anders en het ook het overal, al bij maar zeg die in de gmaart in de uiteindelijke correctie je wil haar maar zal de dood zal de, zal de dood voor reuig voor eeuwig worden opgeslorpt. Okay. Toen was het alleen maar dat water, ja, eenmalig, tijdelijk, even uh, weg, ja, weggeëbt was. En het volk Israël kon passeren. Dat was een wonder van boven. Wat dus, want al die klipoot, ja, en dan al die Egyptenaren, wat men, wat men zegt, dat is ook als het ware een beeld van de klipot, die vonden daar dood, uh, en, maar dat was alleen eenmalig. Deelig. Maar in de marticoon zal dan volledig alle wateren worden, zullen uh, zal het um, zal het volk passeren daar. Uh, en wat betekent dat? Hoe kunnen what, what, we dat zien? Wat wordt in de Gmartikun wat hebben we, we geleerd? Wat gaat gebeuren dan met Atsilut? Atsilut zal afdalen yeah, naar de, de Asya. Yeah, Israël, het volk Israël is wat is volk Israël? Dat betekent degene die tot, tot, tot Atsilut komen. Dat betekent de zielen, die tot atseloot komen, die geven, die kunnen al, die werken al, omwille um van het geven. Dan zullen zij afdalen tot de malchut van de asia. Begmartikun. Ja, dalen als het ware, dot. en dan kunnen ze dan zal atsilut als het ware, de drie werelden brijai, cera, biya zal dat water, als het ware, uh, weg hebben. Het water zal niet meer, dat betekent, in de Bia heb je dan klipoot, allerlei. En dan zal het helemaal plat gedrukt worden en zal geen, geen klipoot meer zullen zijn. En dan het volk Israël, als het ware, tegen de bodem zal uh, doorlopen en dat betekent eigenlijk uh, wat hier staat geschreven. Eigenlijk Eigenlijk betekent dat dat de volkeren der wereld zullen zich aansluiten samen met Israël. Eigenlijk, dus Israël is Keter bina, En de volkeren der wereld is dan 70 volkeren, dat we zeggen, in het algemeen. Zullen zich aansluiten aan Israël. Dat betekent in de 6000 zes, jaar alle man. Wat opgebracht werd omhoog. Zal allemaal verbonden raken met elkaar, van alle tijden en van alle, alles wat er was. En dan zal dat, en dat een geweldige man opkomen, waar dat genoeg is om het licht van uh, Yechida aan te trekken. En daardoor zal uh, de Sitra Agra opbouwen, ophouden te bestaan. Dat is eigenlijk zo. 35. Hoe uh, was ze. B.R. Memtijd. Heet. We gaan nog een klein stukje doen. Tot de volgende. Kolom. Volgende tot het einde van de. Uh, alinea. De regel 20. En zijn we dan. En and gaan we bekeken die tekeningen die wij hebben opgemaakt. We zeber maam mem ted et ashuachel 36 anisba. The malka me paket, me facet, becholioma with dakir, le ilata di schivat le afra. Erg belangrijke dingen. Ki hag kam, shazivug, achtendertig, shasa, bachol, yom, im, schinte. Hurak bevchinatl de linker kolom de eerste rechel, schatz, rakeen. Schu, hurak be tetrischonot de malchut. Twee. Wa malchut de malchut ni shara, beafra. דרי שנידמא נידמה לאנוש אין המהלך זוכר אותה כלל פיר הני איי נוגן אל שפו קדותה אם קול זיווג פייפ וזיווג כי בהכול זיווג ניפלאט דמאות להחוץ מיכוח הבית סס de baait be shats rakin We einan ne bedoot Ella, ne, we einan ne bedoot zeven. Ella noflot le jama maraba, She soda malhud de malhud acht. Haneid. Ame tikuna arideat ma od לא אט לאד הזה הולך וקם לתחייה א לתחייה тин сорошел ям адшим мит капцод адмаод за Амаспик леварера Малхут кула. Шиз их еба твалев, валев. Шти кап, штитик кап цена, Коля умот шабау бават ахад. Дертин аль-исры. Ваз якум саро ям летхия. Э, фертин, 14 коль Mei mave de brechit, ki ha malchot vijftiende malchot, te kabel tikuna, eh, uh, mischelam. Zie, het is bijna tot de regel 20. Zie, zo'n één zinnetje wat hij ons nu geeft. Maar alles loopt erg, erg vloeiend, wat hoe hij dat ons geeft. Let op. Erg belangrijk is om te weten de, het doel waarvoor de schepping geschapen is en hoe zal het verlopen wat is het einde zal daarvan zijn ja of niet we kunnen niet werken een mens kan niet werken zonder hij weet waarvoor hij werkt dus ook die, in de instructie is het ook aangegeven helder aangegeven waarvoor wij, wij werken wat is het doel, het eindelijke doel daarvoor en als de mens dat duidelijk voor ogen krijgt, heeft dat, dan weet je dat ja, en onze zielen zijn steeds komen terug, etcetera. Dat uiteindelijk het doel is een geweldig doel van de, wat, van de schepping. En de regel 35 de, aan de rechterkom, volledige concentratie, wat hij ons je vertelt. Uh, hoe was ze en daarmee en daarin herinner je nog even terugblik dat Rabbi Chia herinner je nog de Rabbi Chia die huilde. toen hij dacht dat zo uh, so was het dat er geen hoop was etc. En nu komt dat de ontknoping als het ware hij geeft nu aan nu alles wat dus de hij kreeg alle antwoorden die hij wilde horen, de rabbi hier. En op dezelfde manier probeer ook jezelf voorbereiden. Net zoals rabbi hier, op jouw manier. Probeer ook net zelf dezelfde dingen meemaken die jij kan. Om op die manier te komen tot zijn onthulling. En dat is dus niet toevallig dat bij mij is het gebeurd aan deze week. En de, de gedurende deze week ook die onthullingen. Omdat wat jij... Wat jij eet, wat jij nuttigt, dat wordt deel van jou. Let op. Hoe was ze en daarin? Beer, Memtet, de Beer die legde uit deze, die legde uit de Memtet, die aanvoerder van alle engelen. heette goed, hij legde goed uit. Het huisvoer is zijn uh, eed, het zweren. het was, dat was, dat werd geschworen, ja, herinner wat wat toch? wat wat wat wat hij, wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat Bezoekt elke dag, wie daker bezoekt en herinnert zich, uh, brengt zich in de herinnering, uh, brengt zich in de herinnering en bezoekt elke dag, 37, Le Elata, de gazellen. Die schievat, le afra, welke gazelle ligt in de stof der aarde ki ha gamsha zivug achten derdach shose bachol yom im shkinta Vant on dankset feit dat de zivug achten derdach bachol yom ima shkinta di hei de koning makt elakadach med shkina med malchudus hu rak bifinat shats rekin izalimar de volgende pagina, de volgende uh, kolom, de linker kolom, de eerste reichen. Dat zivuk hij maakt alleen maar vanuit het aspect van schatzrekkeen van 390 uitspansels, ja? En niet alle 400. Shehuraak betet Rishonod de Malchuda, dat is alleen maar in de negen eerste Svirot van de Malchut. Van Harmasach, ja? Twee. We hebben Malchut, de Malchut. Niet shara maar de Malchut, de Malchut. Bleeft schiewat baafra. Bleeft liggen in de stof der aarde. Dat weten we, ja? Dus wij weten dat, ja? Dat zij dat, uh, zelf ligt in de stof der aarde. Dus Malchut, de Malchut kunnen we, kunnen we niet... Drie, en nu let, let op wat hij ons vertelt, hoe geweldig het is, want we hebben, ik heb kreeg van jullie vragen ook, wat doet dan de malgoed, de malgoed, als wij haar niet corrigeren, ja, want dat komt alleen maar op de gmartikoen, maar kijk nou wat hij ons vertelt, dat, en zij ligt dus, niet ondanks het feit dat zij, dat, en zij ligt dan in de stof der aarde, dus de malgoed, de malgoed. Drie, ze niet meer laten, let op, dat het ons schijnt dat het schijnt ons, dat de koning herinnert zich haar absoluut niet. Duidelijk. Alleen de schina wel, dus de negen sferot uh, van de, de malgoed, herinnert hij zich, hij maakt met haar met ook, maar de tiende, de laatste, dat is net liked op ons, lijkt ons dat hij absoluut geen aandacht uh, eraan schijnt. Vier. Nee, hij, hij nog en let op. Hij zegt, zie hier, het is niet zo. Ella schepok maar dat hij bezoekt haar. Im kool zivug, we met elke zivug die hij doet. Dus hij bezoekt ook de malchut, de malchut. En bezoeken betekent licht brengen. Zeer pin, koning brengt licht in haar. Malchut heeft niets van zichzelf. Vijf het kibachol zivuk, let op wat hij ons vertelt nu, het kibachol zivuk, niflatot, demaot, want in elke zivuk die hij maakt, worden, worden tranen, worden tranen uitgescheiden, of scheden zich de tranen uit, lachouts naar buiten, mikoe de Verachtens de schoppen, het schoppen. De bijt, die, waarmee hij schopt, ja, de koning, tegen de schadsrakeen. Dus hij schopt tegen de rakien, ja, niet tegen de malgoed, de malgoed. Maar de druppeltjes vallen ook in de malgoed, de malgoed. Dus op die manier... Elke dag, ook vallen de druppeltjes, ook in de maalhoed, de maalhoed. Uh, we eenan, let op, we eenan neb dood, en die worden niet, en die, uh, ver, en die gaan niet verloren. Zeven, dus de druppeltjes die gaan niet verloren, elen ne flotle, jammer, abba, maar ze vallen, in the grote zee, see that? And jama is een an ander term for, for the uh, zee. Maar ook -ok jood mensen, see that? naar een grote zee, she who so the malchut, let up. What is the zee? What is the grote zee? That that is het geheim van, uh, of in een that is malchut de malchut, gaan als zoals boven te werd. 8. Amikabele tikuna Alidejad Maoot al Dat dat is, wat betekent dat? Wat hij wil nu zeggen ons? Dat het malchut de malchut is die correctie ontvangt, Alidejad Maoot al door deze tranen. leaat leaat stap, beetje bij be beetje. Elke dag dus ook de truppeltjes vallen in die. In de grote uh, in the, in the zee. Shabishjurga zee, holehwekam, lit hiya. Let op wat, wat hij uh, ons vertelt over. Dat in dezelfde mate. Staat op. Tot leven. Komt tot leven. Let op wat ons vertelt. Komt op tot leven. Saroseljam. De aangestelde minister van de Zee, herinner je, herinner je dat wat hij ons had verteld, dat in het begin van de schepping hij was, hij was uh, uh, gedood. Aan het begin van de schepping was gedood. Waarom? Alle correcties moesten nog gemaakt worden, ja of niet? Maar stap voor stap samen, samen met de, um, samenvallend met de, met die correcties, elke dag waarin dus de plaats plaatsvindt, komt ook, hij ook tot leven, als het ware. Waarom? In de zee worden die druppeltjes van licht, als het ware, aangetrokken daardoor, waarbij de kracht van hem wordt al sterker dan de kracht van de clipot, die zit daar in die, in die, in die um, grote zee. Hij gaat nu ons vertellen dat even. Als je met kapt had je tot totdat de tranen worden verzameld, let op, de le shuran in die mate, 11, hamas pik, levarera kula die waarbij het genoeg wordt, dat het voldoende wordt, om de helemaal goed uit te zoeken, uit te zo uit uh, te corrigeren. Levarer betekent uitzoeken. Dus net zoals magneet dat doet. Ja? Magneet haalt alle spulletjes naar boven. Zo so is het ook hier. Die druppeltjes vallen in haar sof. Zo so, so op die manier dat het uiteindelijk. Uh, wordt alles gezuiverd, die mal goed wordt ook gezuiverd. Ze zei je et, dat dat zal zijn in de tijd, 12 schet die kapcena, Koolhomot, let op, dat dat zal zijn, wanneer zal dat zijn? De volle, dat, dat, dat zij dat helemaal gecorrigeerd zal worden. Dat dat zal zijn in de tijd, wanneer alle volkeren van de wereld zullen zich in één keer verzamelen, Boven Israël. Hij hey, Kijk wat hij ons vertelt. as Yakum Saro, let op. Dat dan zal Saro shelayam, let Dat dan zal opstaan de aangestelde, de minister van over de zee. Dan zal hij opstaan tot leven. 14. Wei vlak may me medrishit en zal. Alle wateren van de scheppingsdaad zal opslorpen. Dat is zijn functie. Ki ha mal goed vijftien de mal goed, de kabel kunnen, mischela, mischela. Want de mal, mal goed, de mal goed zal correctie uh, uh, ontvingen van hen allemaal. Harei. Nog een zinnetje. Harei sche hamelag zest in poket leilata bacholium vayum. Adsche te kabel fentin, tikuna, tikuna, michelam. En Harei dus hamelag de koning poket leilata. Bezucht de gazelle yom voyom Elke dag. Ook de malchut, de malchut. goed. Zie dat? Aad schutte kabel te kuna Mishalam. Totdat zij correctie uh, ontvangt van hen. Van hen. Mishalam, eh, misschien is het ook volledig. Kan het ook betekenen. Maar het slaat ook op die druppeltjes. Van al die druppeltjes zal het zij dan correctie uh, ontvangen. ontvangen. Zeventien. En nog een zinnetje. We gaan niet lukken, we gaan niet lukken, ki gaan niet lukken, we gaan niet lukken, we gaan niet lukken, ela la niet lukken, we alav zivug lukken, twintach yom yom memtet. 17. We gaan niet glu le Rabbi Hia me-shalotaf. let op. En hier werden onthuld aan Rabbi Hia alle zijn vragen die hij gesteld had, die, die bij hem opkwamen. Ze kwam tot befatting nu. Kira avant hij zag, shum davare no mit ballet, let op wat hij ons vertelt, dat absoluut, absoluut niets te Vergaat. Niets vergaat. Dus alles wat de mens doet, alles wat, elke correctie die gedaan wordt, niets vergaat. Van alle correcties die men doet, uh, trekt men die uh, daardoor, de, komt de koning naar de, naar, de gazelle, naar de gazelle. En ook de malgoed, de malchut wordt ook indirect, ook de malchut, de malgoed wordt gecorrigeerd. Dat is wat de grote onthulling die hij kreeg. 19. Uh, dus niets vergaat, Gastre Shalom, God verhoede, bij Afra. Dus niets vergaat, God verhoede, in de stof der aarde. Dat zag hij. El Allah la maar in tegendeel. Se Allah, ze woeg, behol, yom, yom, dat er is erop. Dus op die over die aarde. Dat er is daarover, ziwuk wordt gedaan, over die malgoed, de malgoed wordt gedaan, ziwuk, elke dag. Kmoshen is balo memtet, zoals de memtet, de aanvoerder van alle engelen, had hem gezworen. Dat was de grote onthulling van um, Rabihid. En we gaan nu een um, pauze lanceren. En dan gaan we over naar de tekeningen om dat goed door te hebben, zien goed wat hier eh, nog ter illustratie van wat we hebben geleerd. <coughs>